Radio Hadsenvlads, het radioprogramma voor de zorg bij de lokale omroep Goorle. Elke even week op dinsdagavond van 7 tot 8 uur.